De Griekse regering heeft de miljarden snel nodig omdat er geen geld meer is om aan allerlei verplichtingen te voldoen. De euroministers vergaderen over ruim een week over een volgende miljardenlening voor Griekenland. Dan moet duidelijk zijn of banken een deel daarvan voor hun rekening willen nemen.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 Volgens hen moet de test worden versoepeld. In het bijzonder voor oudere politiemensen en vrouwelijke agenten. De Hezbollah-beweging in Libanon wijst de dagvaarding tegen de verdachten van de moordaanslag op de Libanese oud-premier Hariri volledig af. Donderdag overhandigde het VN-tribunaal vier arrestatiebevelen aan de Libanese justitie. De namen van de verdachten zijn niet bekendgemaakt, maar het gaat vrijwel zeker om Hezbollah-leden. Hezbollah-leider Nasrallah waarschuwde dat een arrestatie zal worden gevroken.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 RTL Nieuws maakte vandaag de resultaten bekend van een onderzoek van de GGD en de gemeente naar de hoge babysterfte in Den Haag. Uit het onderzoek komt naar voren dat zwangere creolse vrouwen doorgaans pas laat naar een verloskundige gaan. Toch is voor de hogere kans op babysterfte bij de creolse geen precieze oorzaak te Dergelijke onderzoeken in Amsterdam en Rotterdam lieten eenzelfde beeld zien. De NAVO heeft de luchtaanvallen op militaire doelen in het westen van Libië de afgelopen dagen opgevoerd. Volgens het bondgenootschap hebben vliegtuigen 50 doelen vernietigd. Het offensief is bedoeld om de opbouw van troepen van kolonel Gaddafi bij een paar belangrijke steden tegen te gaan. De NAVO zegt dat ook doelen bij de hoofdstad Tripoli onder vuur zijn genomen. Daar zouden onder meer een raketwerper, legervoertuigen en tanks zijn vernietigd. Het libische leger zegt dat toestellen van de NAVO een school in een buitenwijk van Misrata hebben geraakt en dat daarbij doden zijn gevallen. Libische opstandelingen maken zich op om vanuit het zuidwesten op te drukken naar Tripoli, zegt een woordvoerder. In een hindoe-tempel in Zuid-India is een miljardenschat gevonden. De schat bestaat onder meer uit ruim 500 kilo aan gouden munten uit de 18e eeuw, gouden kronen, diamanten, smaragden en robijnen.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 Op de binnenplaats van het paleis in Monaco zijn prins Albert en oud-zwemster Charlene Whitstock voor de kerk getrouwd. Bij de plechtigheid waren veel buitenlandse gasten, onder wie prins Willem alexander en prinses Maxima, president Sarkozy, topmodel Naomi Campbell en modeontwerper Karel Lakenveld. Gisteren trouwden prins Albert en Charlene Wittstock al voor de wet. De twee ontmoeten elkaar bij een zwemwedstrijd waaraan Whitstock meedeed en ze zijn sinds 2006 samen.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 AWW verkeersinformatie Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat tussen Drieberg en Venendaal west een file van 4 kilometer. Op dezelfde A12 Utrecht richting Den Haag... is bij knooppunt Oude Rijn de verbindingsweg dicht... en dat komt door wegwerkzaamheden. Uh.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan.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 Het is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Max van Wezel. Goedenavond. Meester Tom Schalke heeft ontslag genomen... als plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam. Hij doet dat uit protest tegen de opstelling van de Amsterdamse rechtbank... die Geert Wilders vrijsprak. Schalke wil nu niet langer dienst doen als magistraat. Houdt hij wel lekker veel tijd over voor...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 PVV-kamerlid Martin Bosma, welkom. Wat, wat hoorden we? Dit was Boudewijn de Groot. En, um, ik vind het allermooiste aan dit nummer eigenlijk de eerste zin... zo te sterven op het water met je vleugels van papier. En ik mocht voor vanavond wat plaatjes uitzoeken. Um, en ik wilde dit eigenlijk gedraaid hebben... als een soort eerbetoon aan de schrijver ervan, Lennart Nijg... die een groot, literair en zwaar ondergewaardeerd... Uh, en overleden is hij inmiddels. Ja, ik denk dat hij in 2002 is overleden. Die um, heeft heel veel geschreven, bijna alles voor Boudewijn de Groot. Uh, en als je in staat bent om een gedicht, of in dit geval een liedtekst te schrijven... die begint met de prachtige zin zo te sterven op het water met je vleugels van papier... dan ben je een heel klein beetje een genie. Nou staat Boudewijn de Groot wel bekend als een typische protestzanger uit de jaren zestig. Ja, ik ben ook niet een enorme fan van hem, hoor. Dit liedje is heel erg zoet gevoiced, een beetje, beetje. Het is meer candlelight, zou ik zeggen, dan met het oog op morgen. Ik ben niet een enorme fan van hem. Maar dit, dit lied is natuurlijk prachtig. We gaan straks nog meer horen van uw uh, platenkeus. Nederlandstalige platenkeus, uiteraard. Welkom dus bij dit oog op zaterdag. Nou, U gaat nog veel meer beleven. We hebben een keur aan politici verzameld vanavond... die terugkijken op het eerste parlementaire seizoen onder het kabinet Rutte. We gaan ook met ze praten over de steun aan Griekenland... het verbod op het ritueel slachten... en uiteraard over de wens van de Kamermeerderheid meerderheid om meer Hollandse muziek te horen op Radio 2. Maar nou, Martin Bosma van de PVV hoorde u net al. Verder spreken we met Hanten Broeke. Hij is woordvoerder buitenlandse zaken en defensie van de VVD in de Tweede Kamer. En met Eerste Kamerlid Nico Kofferman van de Partij voor de Dieren. Hij is een van de architecten van het initiatief wetsontwerp... dat ritueel slachten moet verbieden. Met hun gaan we dus praten over de actuele situatie. En verder, de Europese ministers van Financiën... die spraken elkaar vanavond weer eens, dit keer via een teleconferentie. En het onderwerp is als vanoud de steun aan Griekenland. De president van het Amsterdamse gerechtshof, meester Verheij... is boos op raadsheer meester Schalken... die boos is op de rechters in de zaak Wilders. Nou, en die boosheid heeft hij ook nog in een interview... met NRC Handelsblad vandaag geuit. Onze vraag, wat mag een boze rechter eigenlijk zeggen in het openbaar... of kan hij sowieso beter op zijn tong bijten? En dan het heftige debat in Frankrijk over de vraag... moet de vijftigste verjaardag van de dood van Céline worden herdacht? Ja, zeggen de voorstanders, want de auteur van het reis naar het eind van de nacht... onder meer, was een geweldige schrijver. Nee, vinden de tegenstanders, want zijn naam stond onder antisemitische geschriften... die tot in de Tweede Wereldoorlog werden gepubliceerd. Wie heeft gelijk? Nou, en alle muziek, alle Nederlandstalige muziek... in deze aflevering van Het Oog... is dus uitgekozen door de media- en cultuurwoordvoerder... van de PVV in de Tweede Kamer, Martin Bosma. Dat allemaal, maar allereerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 2 juli. Rechter bij het gerechtshof in Amsterdam, Tom Schalken... geeft er de brui aan. U weet het nog, Schalken was op het diner... waar ook Arabist Hans Jansen aanwezig was. En die was getuige in de zaak Wilders. De rechtbank bepaalde dat tijdens dat etentje niks onoorbaars is gebeurd... maar de raadsheer voelt zich door de gang van zaken toch te veel beschadigd. Een citaat uit het interview dat Schalke gaf aan NRC Handelsblad. Ik heb tijdens het proces Wilders zoveel haat en hoon over me heen gekregen... dat ik me beschaamd voel om nog met overtuiging het rechtersvak te kunnen uitoefenen. Schalke vindt dat de rechtbank hem schandalig heeft behandeld. Hij verwijt de rechters vooral een totaal gebrek aan regie. Ze hebben in vijf uur verhoor, maar twee keer ingegrepen... omdat Moskovits te ver ging. Ik moest allerlei onzinvragen beantwoorden. De rechters maakten een knieval voor de beeldvorming in de media. Deze uitspraken komen dus weer op kritiek te staan... van de president van het Amsterdamse Hof, die weliswaar begrip heeft. En toch vind ik dat je van elkaar mag vragen... en dat ik ook van de heer Scholke mocht vragen... om daarmee niet naar buiten te treden. En in ieder geval niet op dit moment.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 Nou, is er nog meer nieuws? Jawel, want de zomervakantie is begonnen, althans in midden-Nederland. En dat betekent veel caravans op de weg richting het hopelijk zonnige zuiden. Om te zorgen dat iedereen zonder pannen op de plaats van bestemming aankomt, helpt de ANWB bij de grens met een laatste check. Hoewel, check, sommigen laten daar doodleuk hun mankementen repareren. Toen uh, reden we weg en toen uh, wou ik richting aangeven... en toen, uh, toen deed hij het al niet. Dus ik dacht, ik kan twee dingen doen, nu de ANWB bellen. Of gewoon even doorrijden, want het was een kleinigheidje. Dus uh, ik dacht, uh, ik rijd maar door naar Hazeldonk en dan kijk ik daar wel even of ze het, uh, het kunnen maken. Ah ja joh, vakanties begin juli. Ja, dat betekent natuurlijk nog iets. De Tour is weer van start gegaan. Dit jaar zonder proloog, maar met een rit over 191 kilometer. Met een paar vervelende valpartijen zag verslaggever Gio Lippens. Het was in ieder geval een renner van Astana die daar vol het Het toeschouwer, toeschouwer in de gele trui nota knalt. En ik geloof dat Geestik Masel heeft gehad, want die zat voor de valpartij. De man met het rug nummer 91. Dus een behoorlijke valpartij. tour Contador verloor door deze valpartij meer dan een minuut in het algemeen klassement. En tot slot ze is niet weggelopen. Ze moest twee keer trouwen en dat deed ze netjes. Gisteren was het burgerlijk huwelijk en vandaag gaven prins Albert van Monaco en de zuid afrikaanse zwemster Charlène Wittstock elkaar het ja-woord in de kerk. Albert Alexandre, voulez-vous prendre Charlène Linette comme épouse? Et promettez-vous de lui rester fidèle? Oui. Oui. oui. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En de ministers van Financiën van de Europese Unie... die zouden morgen in Brussel bij elkaar komen om weer eens over Griekenland te praten. Maar ze hebben het vanavond al gedaan, via een teleconferentie. Frans Bogaert, Brussel's correspondent van het AD, goedenavond. Goedenavond. Waarom doen ze dat op deze manier? Nou ja, ze zijn zo verstandig geweest om wat kilometers en vluchturen uit te sparen. Uh, het Griekse parlement heeft deze week ingestemd met uh, 28 miljard bezuinigingen... en nog eens uh, 50 miljard verkoop van staatseigendommen. En dat was precies wat Europa wilde eigenlijk. Dus daarmee was uh, de noodzaak om echt bijeen te komen uh, was vervallen. Wat hebben de ministers nou precies afgesproken vanavond? Wat is de omvang van die afspraken? Nou, Ze hebben eigenlijk alleen maar besloten om een uh, nieuwe schijf... Van, uh, van 12 miljard euro steun aan Griekenland uh, nu eindelijk definitief uh, vrij te geven... Dat, dat is de laatste schijf van, van het oude hulpprogramma van 110 miljard. En daarmee kunnen de Grieken tot ongeveer september, oktober verder als het goed is. Wat moet er in het najaar dan weer gebeuren? Ja, dan is er dus een compleet nieuw hulpprogramma nodig van uh, iets tussen de 80 en 120 miljard. Uh, en daar komen de ministers op 11 juli opnieuw over bijeen. Maar waarschijnlijk gaan ze daar pas in september echt besluiten over nemen... omdat ze daar ook de banken aan willen laten meebetalen. Banken, verzekeraars, pensioenfondsen. Nou, daar zijn ze ten eerste nog, uh, nog helemaal niet over eens. En ten tweede moeten ze nog uh, zien om al die banken en verzekeraars... en pensioenfondsen ook te overtuigen. Dus dat gaat nog een paar maanden langer duren. Want dat is een van de eisen van onder meer de Nederlandse regering, hè? Dat de banken ook meedoen. Ja, en Van de Duitse, ja. En wie zijn daar tegen? Nou ja, een aantal andere landen is daar tegen, maar uh, het probleem is ook dat uh, het eigenlijk op basis van vrijwilligheid moet. Dus je moet een, een lokketje hebben voor die banken. Uh, en ja, tot nu toe hebben we van uh, minister De Jager nog niet mogen horen welk lokketje hij in de achterzak heeft. En een heleboel van die banken, onder andere ook in Nederland, hebben eigenlijk hun uh, Griekse risico al voor een behoorlijk deel afgestoten. Dus die zullen waarschijnlijk weinig zin hebben om zich uh, opnieuw in, uh, in moeilijke avonturen te storten. Wordt zonder twijfel nog heel vaak vervolgd. Dankjewel, Frans Bogaard in Brussel. En uh, te gast is hier onder meer Martin Bosma van de PVV... indiener van de inmiddels door een kamermeerderheid aangenomen motie... dat Zuster Omroep Radio 2 of Zuster radiostation Radio 2... in de toekomst zeker 35% Nederlandstalige muziek moet draaien. En wij draaien vanavond de Nederlandstalige top 4 van Martin Bosma. U hoorde daarnet verdronken vlinder van Lennart Nijg en Boudewijn de Groot... Uh, Martin Bosma, wat wordt het tweede nummer? Hazes. Dat ik heb, dacht uh, ik al. Ja, ik heb uh, gepleit voor ook het wat volksere repertoire. We hadden net uh, het betere luisterlied. Maar uh, ja, ik, ik ben een groot fan van het volksere repertoire. En bovendien dat wordt uh, niet of nauwelijks gedraaid helaas door Hilversum. Uh, Kleine jongen is mijn keuze. Dat is, dat is eigenlijk een soort conservatief volkslied. Dat als je er goed naar luistert. Uh, gaat het over dingen als dat je hard moet werken en moet leren... en naar school moet gaan en altijd eerlijk moet zijn. Er zijn goede mensen, maar normen slechte zijn er ook. Normen en waarden. En geef die tradities ook door aan je kinderen. Je krijgt ze van je vader en je geeft ze door aan je kinderen. Nou, uh, traditioneler en hollandser kun je het eigenlijk niet verzinnen. En uh, ja, Thatcher zei het al. Uh, conservative values are winning values. Conservatieve normen en waarden zijn winnende normen en waarden. En uh, dat, dat illustreert dit lied maar weer uit. Naar uh, Little Boy. Ja, tot zover dit loflied op de beste Nederlandse tradities. André Hazes, en kleine jongen. U zou de wave hier in de studio moeten zien eigenlijk. Tom Schalken, we hadden het al erover... heeft dus een ontslag ingediend als raadsheer van het gerechtshof in Amsterdam. In een interview met NSC Handelsblad... rekende die af met commentatoren, met advocaat Bram Moskwietz... maar vooral met de leden van de Amsterdamse rechtbank. Die rechtbank heeft hem schandalig behandeld... als getuige in het Wildersproces. Aan de telefoon PvdA, Tweede Kamerlid en zelf ook oud-rechter Jeroen Recour. Goedenavond. Goedenavond. U bent al op vakantie, hè? Uh, heel even. Heel ja. even. Wat vindt heel u even. Van... Maandag weer terug. Oh, Oké, okay, is goed. Wat vindt u van die beslissing van Schalk om het beltje erbij neer te gooien? Nou, dat vind ik op zichzelf niet onverstandig. Hè. Ik denk dat hij zich heeft gerealiseerd dat in iedere zaak die hij nog zou doen als rechter... dat dit aan de orde zou komen... Als dat je functioneren zo beïnvloedt... dan denk ik dat het wel een verstandige afweging is om te zeggen... dan stop ik ermee. Nou, hij heeft er een reden voor. Hij voelt zich als een klein kind behandeld door de Amsterdamse rechtbank. Hij noemt het optreden van de rechters zelfs schandalig. Ze lieten de advocaat Moskowitz veel in gang gaan... en hij moest allemaal onzinvragen beantwoorden, zegt hij. Nou, Hij is erg emotioneel geraakt, lijkt me. Uh, heeft hij daar gelijk in? Ach, iedere, iedere rechter heeft weer een eigen stijl... En, uh, en op zichzelf uh, vond, vond ik, ik vond het niet schandalig. Maar goed, ik, ik kan me voorstellen als je daar zit dat je dat anders ervaart. Ik had het alleen niet in de krant gezet, denk ik. Hmm. Nou, het is natuurlijk voor een lid van het gerechtshof dan weer vernederend om zo te worden behandeld door. Ja, rechtbank is weer laag, lager dan het Hof. hè? Nou, hij zat daar als getuige. En uh, net als iedere andere getuige moet je de vragen beantwoorden. En is het de rechter, uh, of nou van de rechtbank of het Hof is, dat maakt er uh, geen klap uit, die bepaalt uh, de regie, uh, hoe ver die vragen mogen gaan. En daar heb je bij neer te leggen. Dus wat dat betreft heeft de rechtbank gewoon uh, correct zijn werk gedaan? Ja, hoor nee. normaal, je, je, je kan dat waarderen op de manier waarop je wil, maar ze zijn zeker niet niet buiten een boekje te gaan of, of hebben, hebben, hebben te slappe knieën gehad. Nou is dat interview in NRC Handelsblad zelf ook alweer inzet van controverse geworden. Want de president van het gerechtshof Amsterdam, meester Verheij... heeft inmiddels afgekeurd dat Schalken de publiciteit heeft gezocht. Want dat hoort een rechter niet te doen, reageren op andere rechters. Wat vindt ja, u daarvan? Nou ja, kijk, formeel, uh, hij heeft ontslag uh, gevraagd. Nou ja, heel formeel is, is dat nog niet verleend. Dus is hij eigenlijk nog rechter. Maar goed, als je... Als je, je uh, ontslag heeft gevraagd met, met onmiddellijke ingang, dan is hij dus eigenlijk geen rechter meer. Dus je zou zeggen, dan, dan heeft hij de vrijheid om, om te praten. Hè, want, je, want je moet niet praten als rechter. Allereerst omdat je in je eigen zaak niet moet praten, maar ten tweede ook niet uh, omdat je dat, omdat dat werken uh, verder je functioneren kan beïnvloeden. Is het niet een totaal maar... achterhaalde feodale regel dat rechters uh, elkaar niet mogen bekritiseren? Ik, bedoel, ik zou zeggen, gooi het allemaal maar op straat. Nee, maar kijk, recht is bekrit er is geen beroepsgroep uh, waar, waarin men elkaar zo bekritiseert. Namelijk het ja, idee van, van, recht, van recht, nee, rechtbank, hoger beroep uh, bij het hof, hoge raad, uh, dat, dat is de aard van het beestje. Maar het is gewoon niet handig om, om de vuile was uh, buiten, buiten te hangen uh, waar het gaat om de inhoud van het werk. Uh, die inhoud staat dus aan collegiale kritiek bloot, maar dan uh, gewoon in een nieuw vonnis, in een arrest. Dus nee, ik, ik vind dat wel ja. ik vind dat een goede regel. Maar iemand mag toch boos worden? Iemand mag toch emoties tonen? Ja, uiteraard. Uiteraard. Alleen, uh, ja, dat heeft, het heeft toch iets, iets, iets nestbevuilends om dat in de media te doen. Is dat, dat wettelijk, doen, en, is dat wettelijk ja, nee. geregeld eigenlijk? Dat een rechter zich daarvan om, uh, moet zien te onthouden of niet? Nee hoor, want in het interview staat ook... nou kan ik eindelijk gebruik maken van de vrijheid van meningsuiting. Nou, kijk, ook een rechter heeft natuurlijk net zoals iedere andere burger... vrijheid van meningsuiting en die mag met de pers praten. Alleen, uh, ja, er zijn uiteraard beroepen waar je dat met, uh, voorzichtig uh, en prudent moet doen. En de uh, eh, politieman of, uh, of ambtenaar of rechter, so, die hebben allemaal een eigen beperkingen beperking met wat ze mogen zeggen. Hm. Maar dat is niet in de, in de wet uh, neergelegd. Het is meer een uh, soort norm. Ja, kijk de rechter is sowieso altijd heel terughoudend met praten helemaal met zijn eigen zaak. Omdat wat de rechter vindt van eigen zaak staat in het vonnis. En zo hoort het. En alles wat je daaromheen in de media zegt. Er zit er is altijd net weer een slag anders dan in het vonnis staat. Ja. En dan, dan krijg je discussie, wat is nou de mening van de rechter eigenlijk? Nou, dus de zat... rechter spreekt door zijn vonnis. Dat is de gouden regel. Nou zat Tom Schalke dan niet als rechter, maar als getuige. Hij was opgeroepen omdat hij bij een etentje was geweest waar ook de arabist Hans Jansen bij was. Als getuige mag hij toch uh, zijn gal spuien? Uh, uiteraard, maar dat is wel een heel goed geconstrueerd onderscheid. Want hij zat er weliswaar als getuige. Maar waar moest je over verklaren? over zijn rol als rechter en als uh, privépersoon... maar wel rechter bij een etentje. Uh, kortom, je moet wel heel erg je best doen... om die rollen nu uit elkaar uh, te gaan houden. Het is een man met een hele lange reputatie. Hè? Niet alleen als rechter, maar ook als rechtsgeleerde. Vroeger als juridisch columnist van een grote krant, de Volkskrant. Het is een heel pijnlijk einde aan een lange carrière, dit, hè? Ja, nou ja... Ik, ik, hoop, ik hoop voor meneer Schalken dat, uh, dat uh, uh, zijn, zijn grote verdiensten uh, uh, ook gezien blijven worden. Uh, want uiteraard is het privé, uh, privé uh, terrein, is, is het, het verrang om op, op, uh, met zo'n negatief einde te moeten eindigen als rechter. Dat, uh, dat gun je niemand. Dat is gewoon vervelend. Ik dank u wel. PvdA-kamerlid Jeroen Rekour.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 met het vruchteloze zoeken moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, met, huid, met, lach, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, met, huid, met, lach, weg, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing.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 Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen. Ja, luister vrienden, we hopen met z'n allen... dat de zendercoördinator van Radio 2 vanavond naar Radio 1 luistert. Want wij doen hier wat zij op Radio 2 zouden moeten doen... namelijk meer Nederlandstalige muziek draaien. En u luisterde nu naar Ramse Shafi. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Eerlijk is eerlijk, ik moest het even opschrijven. En ik wilde deze plaat horen... omdat het illustreert hoe intens en puur het Nederlandse lied kan zijn. Uh, en ik werd ook een beetje uh, getriggerd... Door het zinnetje voor diegene met zijn mateloze trots... in zijn risicoloze hoge toren. Ik hoop niet dat dat geldt voor Mark Rutte. Daar hebben we het straks nog over. Nee, dat kan het niet op slaan. Het valt me wel op dat je keus, Martin Bosma... eigenlijk ontzettend Amsterdamse grachtengordel is. N, Amsterdams wel, maar grachtengordel niet zo. Nou zeg, Ra Chaffee. Nou, Chaffee, die kwam ik... Ik heb hem daar toch heel vaak gezien? Ja, vooral in de, in de verkeerde cafés waar ik hem ook uh, zocht. Ja, de Gelderse al... Kade, de Witte Ballon. Ja, meer op de Eilandsgracht kwam ik hem altijd tegen. Redelijk beneveld al om 11 uur ochtends, Met een haringtje bij zich. Uh, en hij woonde daar zo in het uh, bejaardentehuis uh, in Oost. Dus echt grachtengordel niet, wel zeer Amsterdams. Maar ja, ik, ik woon in die stad. Ja, als we de, de keus van jou zo horen, dat wordt toch niet de uh, hazes... Uh zender en Frans Bauer zender, waar ze bang voor zijn. Nee, maar ik ga niet over de muziekkeuze van uh, Radio 2, daar ga ik niet over. Ik ga alleen over de taal, daar ging mijn motie over. Maarten Bosma, straks hoort u nog een keer iets uit zijn platenkoffertje. Aangeschoven inmiddels zijn hand woordvoerder voor boordvoerder Buitenlandse Zaken en Defensie van de VVD-fractie in de Tweede Kamer... Nico Kofferman, senator voor de Partij voor de Dieren... En Martin Bosma discussieert ook mee. Ik wil het over een aantal actuele onderwerpen hebben. We hoorden het daarnet al. De Europese ministers van Financiën hebben weer 12 miljard voor Griekenland goedgekeurd. Um, omdat de Grieken ook keurig van de week met hun parlement besloten hebben... de bezuinigingen die Europa aan het IMF eisen door te voeren. Uh, meneer Bosma, toch maar even bij u be beginnen. De Grieken doen nu ontzettend hun best. Tot nu toe heeft de PVV gezegd, we, we willen die steun helemaal niet geven. Zijn jullie langzamerhand iets milder gestemd? Nee, we blijven daar uh, mordicus op tegen. Um, maar ze de... doen zo hun best. Ja, maar de Grieken zelf willen het niet, het parlement nu wel... Het spookt daar nogal op straat. Er zijn uh, rellen. Uh, dat lijkt af en toe een soort kleine burgeroorlog te zijn. Uh, ik moet maar zien hoe dat uh, afloopt. Er zijn heel veel uh, uh, dode mensen die nog uh, leuke uitkeringen krijgen. Er zijn heel veel mensen met pensioen. Uh, ze zeggen nu dat ze van alles van plan zijn. Dat hebben ze wel vaker gezegd. Die Grieken zijn erg goed in het uh, bedonderen van de buitenwereld. Goldman Sachs heeft dat allemaal mooi uh, dat opgeschreven. En die statistieken die kloppen over het algemeen niet. Dus wij zijn onveranderd. Nico Kofferman, ik wist het eigenlijk niet... maar uh, een van de partijen die tegen die steun gestemd uh, heeft in de Tweede Kamer... is de Partij voor de Dieren. Ja, Wa waarom eigenlijk? Omdat wij denken dat het buitengewoon onverantwoord is... wat in het kader van een Europees experiment... want het gaat natuurlijk niet alleen over Griekenland... het gaat ook over Ierland, het gaat over Portugal... het gaat over Spanje, het gaat over Italië. Uh, er zit een enorm... Uh, uh, Partijen Ramspoed achteraan. En uh, je kan je wel overconcentreren op steun aan Griekenland. Maar uh, de lading is aan het schuiven. En je zou in het Europees verband op een andere manier. Naar, naar de Europese valuta moeten kijken. Want dat gaat niet goed. Hoe bepaal je nou als dierenpartij. vanuit de belangen van de dieren. en ja. de geiten, denk ik, in uh, Griekenland? Ja. Je standpunt daarover. Nou, dat is een, een veel oord misverstand. dat wij een one-issue-partij zouden zijn. Uh, wij denken dat die andere partijen vooral van issue partijen zijn... die vooral de westerse mensen zijn geld centraal stellen. En wij proberen een planeetbreed programma te hebben. En het is nogal kortzichtig om alleen de naam van een partij... om je daarop blind te staan. Want de Partij van de Arbeid zal het wel niet alleen over arbeid <laughs> hebben. En de Partij voor de Vrijheid niet alleen over vrijheid, denk ik dan maar. Handebroeken, uh, ja, de VVD maakte wat schizofrene indruk. Hè. Neem premier Rutte, zijn naam viel er net al. Die dan aan de ene kant zegt, ik heb niks met Griekenland. En aan de andere kant zegt, ja we zullen toch moeten schuiven. Ja, ik vind het veel strek consistent. En eigenlijk geeft Kofferman eh, alcohol aan waarom dat moet. Want eh, je kunt niet experimenteren als de belangen eh, die op het spel staan zo groot zijn... Die lading die gaat schuiven, uh, het infectiegevaar voor andere landen um, en, en de ellende en de rampspoed die daarvan kan komen, uh, dat moeten we niet willen. Dat is een experiment wat je niet aan moet durven als je een verantwoordelijke politicus bent. De heren die hier aan tafel zijn geschoven nemen die verantwoordelijkheid niet. Dat zijn um, geen verantwoordelijke politici. Nee, dat op dat vlak absoluut niet. Nee. En um, kijk, de, de, de risico's zijn, zijn veel. Allerlei, hè. Je, je hebt niet alleen de risico's voor de banken pensioenfondsen, um, maar onze pensioenen, onze banen. Het um, is het risico over de euro op termijn. Maar er is ook een enorm risico wat nu gelopen wordt... door de Europese Centrale Bank. Um, er is een enorm risico wat, wat, wat te maken heeft met, met die andere lidstaten... die, die mogelijkerwijs ook nog nare schuldenposities hebben... die dan op een gegeven moment door die kapitaalmarkt... zullen worden afgestraft. Dus de optelsom van deze risico's leidt, leidt tot er helaas het niet toe... dat wij volstrekt vanuit eigen belang... Volstrekt vanuit eigen belang. Eigen belang, pijn in het hart. Ja, het zeker. Maar, maar, en dat is dus volstrekt ook uitlegbaar. En dat probeer ik hier te doen. En uh, nou ja, goed, Het is natuurlijk makkelijk om, uh, om het een beetje over de schutting te werpen. Maar goed, neemt Martin Bosma en neemt Nico Kofferman... Uh, nou, dan ook het, die verantwoordelijkheid. Ook op moment hier over twee, twee jaar. Ik wou het even hebben over het eerste... ze zitten nog geen jaar, maar hebben wel hun eerste parlementaire seizoen overleefd. Het kabinet Rutte. Uh, het heeft de wind in de zeilen, in de peilingen. Althans de VVD en de PVV, CDA, ietsje minder. Uh, Petje af voor Rutte, meneer ten Broeke. Ja, ik had hem niet op, maar um, zeker. Ik ben, <lacht> blij. ik ben blij met hoe hij het doet. Het is, uh, hij heeft een, een hele ja, een langmoedige, bijna stijl uh, van, van, van regeren... terwijl het om een hele zware um, uh, bezuinigingsprogramma gaat dat we moeten doorvoeren. Ik denk dat het iemand is die, die, en dat heeft hij ook altijd gezegd, hij wil die, die deken van pessimisme wil hij over Nederland weghalen. Uh, het is een, een aards optimist, dat hoor je ook te zijn, volgens mij. En uh, ja, ik ben blij dat het uh, eerste jaar zo verlopen is als het verlopen is. En ik zie met veel vertrouwen ook uh, de komende jaren tegemoet. Meneer Bosma, af en toe gromt de PVV vanuit de fractie een beetje. Me meestal per Twitter en zo, van bijvoorbeeld over Griekenland... waar we het net over hadden. Zijn jullie in werkelijkheid uh, blij als een kind met Mark Rutte? Nou ja, dat zijn we wel. Ja, we zijn blij met dit kabinet. Uh, uh, er gebeurt wat op heel veel uh, dingen, die, heel veel dossiers die wij belangrijk vinden. Er is eindelijk een beetje beweging in: massa integratie, veiligheidszorg. Het is niet meer dat alles wat in Brussel komt, uh, uh, dat ervan gezegd wordt, wat, is, wat ruikt het daar lekker? Uh, zoals Ten Broeken net al zei, we gaan eindelijk ook eens naar Brussel met eigen belang. Dat doet de rest van de EU namelijk ook. En wij wilden altijd het braafste jongetje van de klas zijn. Dus dat is hartstikke goed. Dat EU-nationalisme waar ik veel tegen gekant ben, dat heeft zijn beste tijd gehad. Dat is allemaal goed nieuws. En wat en, valt nog niet mee? Nou ja, uh, we hebben natuurlijk meer wensen. Uh, maar dat geldt ook voor, voor de drie partijen die uh, dit kabinet steunen. We zouden allemaal wel iets meer onze kant op willen. Maar uh, ja, de, de, de sfeer is goed. Ik vind, uh, af en toe denk ik wel eens de sfeer is een beetje te goed. Dat, uh, alsof een soort, uh, op een dag moet het misgaan, op een dag is, is, is je mazzel op. op. Maar dus men, men, men gunt elkaar veel, dat is heel belangrijk. De chemie is goed. Uh, nee. En in vergelijking met vorige kabinetten is het een, een oase van gezelligheid. Nico Kofferman, het gaat bijna te goed, hoor ik Martin Bosma zeggen. Ja, ik denk, dat het, uh, ik denk dat het zo goed gaat dat het niet lang goed meer kan gaan. Uh, je ziet ook dat... Um de uitgestoken hand die Mark Rutte beloofd heeft aan de oppositie... daar is geen sprake van. Je ziet dat, uh, dat er nu al heel krampachtig uh, debatten georganiseerd worden... bijvoorbeeld in de Eerste Kamer... waar de SGP uh, uh, bijgetrokken moet worden... Om, om zelfs in de commissie al voor elkaar te krijgen... dat het debat een maandje eerder gevoerd wordt... dan eigenlijk door de oppositie gewenst wordt. Dus de verhoudingen worden op scherp gezet... en ik denk dat dat niet lang gaat duren. Handebroek, ja, het wat, gaat wat, te goed. Het kan, ja, niet, nee, kan maar, niet goed aflopen, dit. Nou, kijk, uh, we zullen zien hoe lang het uh, duurt... en het zal ongetwijfeld een keertje ergens aflopen. Maar wat mij betreft is dat er bij de volgende verkiezingen. Um, en dan bedoel ik niet de Europese verkiezingen... <lacht> want ik denk dat dat uh, <lacht> nog wel even duurt. Um, maar Kofferman beschrijft eigenlijk opnieuw hoe democratie bedoeld was. Namelijk dat je... Met, de hand, met, met je pet in de hand op zoek moet naar meerderheden. Vanochtend hoorde en ik uh, bij het bee een geïrriteerde Gerard Schouw van D66 zeggen... van ze weten ons alleen te vinden als het gaat om de steun aan Griekenland... en, en de missie in Kunduz, maar op sociaal terrein, ze geven niks. Het is spelen met vuur, dit gaat niet lang goed. Ja, kijk, het is een minderheidskabinet, dus ze zullen op heel veel vlakken zullen ze meerderheden moeten zoeken waar die niet vanzelfsprekend zijn. Nogmaals, eh, eerst voor de oppositie is er nog nooit zoveel te regeren geweest. Ik bedoel, als ik terugkijk naar mijn eigen eh, eerste drie jaar in, in de Kamer... Nou ja, D66 vindt het kennelijk te weinig woorden. Ze dreigen. Ja, nou ja, dan moet D66 de volgende keer iets meer zetels halen bij de verkiezingen. En wie weet doen ze mee. Uh, ja, zo simpel is het. Meneer Kofferman, uw partij heeft een grote overwinning uh, geboekt... mede dankzij de steun van de regering, twee van de regeringspartijen, VVD en PVV. Het ritueel slacht is erdoor. Heeft u dat ooit, toen dat begon te spelen, die initiatiefwet... Durf dromen dat al die partijen je steun zouden betuigen? Ja, daar hebben we zeker wel van gedroomd. Het is overigens geen verbod op de ritueel slachten, het is een verbod op het onverdoofd slachten. Want het woord ritueel. Ja, het dat komt bij uh, moslims en joden een beetje over als verbod op ritueel slachten. Ja, ja, dat klopt. Die zetten nogal, nogal zwaar in op dat, op dat ritueel en die maken er een soort godsdiensttwist van. Maar het wetsvoorstel heeft helemaal niks met godsdienst te maken, maar maakt gewoon van de algemene lijn in Nederland dat dieren verdoofd geslacht moeten worden. Dat wil zeggen dat ze hun eigen dood niet mee hoeven maken. Maar vraag was eigenlijk, had u ooit durven hopen dat ja. het erdoor kwam? Ja, dat hebben we wel durven hopen, ja. Waarom hebben jullie dit punt gekozen? Want de kritiek bijvoorbeeld uit Joodse kring is: die hele grote bio-industrie is ja. veel vervaarlijker en dat durven jullie niet aan. Ja, er is. Er is uh, kijk, leedconcurrentie is zo auto's als de wereld. Op het moment dat je onrecht wilt bestrijden, dan zijn er altijd mensen die, die weten een andere vorm van onrecht waarvan ze zeggen: waar, waarom zou je dat dan niet doen? Dus uh, bijvoorbeeld uit Joodse hoek werd er gezegd: ja, maar het leven, te koken van kreeften. Nou, we Joden niet zoveel met kreeften, want die eten ze niet. Maar um, daarom vind ik het, het is, dat... juist zo barbaars van de niet-Joden. Ja, zo maar. Dat is in het dus het is dus buitengewoon flauw om altijd als iemand onrecht wil bestrijden... om te zeggen, ik weet nog een andere vorm maar van Maar hadden onrecht. jullie die grote bio-industrie, dat een enorme economische macht niet ja. moeten aanpakken? Nou, ik moet zeggen dat met, met dank aan de, aan de religieuze lobby... er is nog nooit zoveel aandacht geweest voor het feit dat dieren geslacht worden... ook in de bio-industrie. En um, uh, de, de, de, de religieuze lobby heeft ook gezegd van... je zou niet alleen de laatste minuten van het dier... het sterven van het dier centraal moeten stellen, maar je zou naar het hele leven van het dier moeten kijken. Nou, dat is nou precies wat wij graag willen. En dat vragen we ook aan hun. Want zij bemoeien zich helemaal niet met het leven van het dier. Alle joodse en islamitische voorschriften over het leven van het dier... worden met voeten getreden. En zij, zij concentreren zich op die laatste paar minuten. Dus ik ben het erg met ze eens. We moeten naar het hele leven van het dier kijken. En niet alleen in de... Onverdoten slacht, maar ook in de bierindustrie. Martin Bosma, uh, PVV heeft uh, de Partij voor de Dieren gesteund, maar er gebeurde iets unieks. De fractie uh, stemde verdeeld, namelijk Wim Kortenhoeven heeft er tegen gestemd. Uh, is, is, is dat een novum dat de PVV-fractie verdeeld stemde? Ja, want dat is deze periode niet gebeurd. De vorige periode ook niet. En daarvoor, toen we nog alleen maar de groep Wilders waren... stemden we ook altijd eendrachtig. Heel eendrachtig zelf. <laughs> u, u en meneer Wilders waren het altijd eens toen. Ja, gloeiend. Gaat dit vaker gebeuren, dat de PVV een beetje ja, verdeeld stemt, zoals andere partijen dat al langer doen? Nou ja, je moet dat, vind ik, als fractie zo weinig mogelijk doen. Want je gaat uiteindelijk naar de kiezers. En dan zeg je tegen de kiezers van, nou, dit is ons stemgedrag. Uh, stem op ons. Dus moet, je, moet het niet zo zijn hè, dat als de partij voor de dieren... Dus even een makkelijk mathematisch voorbeeld... Hè, er zitten twee mensen en de een stemt de hele de de tijd dit en de, de ander dat... ja, dan kun je uiteindelijk, weet je, als kiezer niet... of ja. dus je het wel moet wel niet... De, de lijn teamen of op, op de, de lijn oude hand zitten. Dus het dus. moet niet te vaak gebeuren dat meneer Kortenhoef anders stemt? In zijn algemeenheid vind ik dat je gewoon eendrachtig moet stemmen. Uh, in, in sommige gevallen ja, kun je daarvan afwijken, maar dan moet je niet te vaak doen. Hantenbroeken bij de VVD stemde iedereen voor ja. uh, het initiatiefwetsontwerp. Maar ja, ik uh, neem aan dat er toch veel deining binnen de partij is geweest. Met name de Amsterdamse VVD moest er niet veel van hebben. Uh, hebben jullie het te laat zien aankomen dat het toch heel veel commotie in het land gaf? Nee, dat denk ik niet. Want uh, je kon dit wel zien aankomen. En. Uh, voordat er echt gestemd moet worden, is er ook nog wel even overheen gegaan. Je hebt wel eens van die debatten, en dan is het één week uh, gaan de zeeën heel hoog, en de week daarna wordt gestemd. Dat was hier niet het geval. Uh, dit is inderdaad een, uh, voor heel velen, ook bij ons in de fractie, best een lastige geweest. He. Je hebt hier dierenwelzijn, je hebt de geloofsvrijheid. Uh, het lijkt alsof je die dan tegen elkaar moet wegstrepen. Dat is bepaald niet het geval. Hmm. En ik denk ook dat uiteindelijk in de oplossing die gekozen is, moeten wel we wel uh, goed, goed ons realiseren dat de wet altijd al zei dat er verdoofd moest worden. Maar er waren uitzonderingen om religieuze redenen. Nou, die uitzonderingen worden uh, op zichzelf ingeperkt, maar niet op een manier die het onmogelijk maakt nee. om uh, onverdoof slachten. Uh, nou ja, dat uh, denken de kerkgenootschappen kennelijk altijd. Nou, ook. we zullen dat zien. Ik denk dat die ruimte er is en uh, uh, dat er ook gebruik van gaat maak, uh, gemaakt gaat worden. We zullen ook uh, nog zien hoe de regering daar zijn bevoegdheden gebruikt. Nou, de Eerste Kamer. Ja. Nou, tot zover het succes van de Partij voor de Dieren van de afgelopen week. Uh, de nou, PVV... Het begint pas, begin pas, ja. Ja, de bio-industrie. Ja, nee, en de, de oh, En, oh, de dus hoor, en uh, Er komt nog veel <laughs> meer aan. De vissen komen. De PVV had dus een succes met de motie Bosma, die werd aangenomen over meer Nederlandstalige muziek op Radio 2. Uh, Henk Hagort, de, de, de topman van de publieke omroep uh, heeft er nogal afwijzend gereserveerd op gereageerd met de opmerking. Ja, zeg, nu is de PVV aan de macht en dan moeten we meer Nederlandstalige muziek draaien. Maar straks is de Partij voor de Dieren aan de macht en dan moeten we bij de publieke omroep dierengeluiden <laughs> laten horen. Het einde is zoek. Martin Bosma. Ja, nou ja, ik ben 34,5 jaar vegetariër, dus meer dierengeluiden op Radio 2. Ik ruik een gecombineerde motie met Zou de Partij ook voor de Dieren. Maar ik heb dat hij dat u... bedoelt natuurlijk de politiek moet niet op de stoel van de omroep gaan zitten. Nee, maar dat dat gebeurt al. Kijk, uh, de minister praat sowieso met de publieke omroep. Uh, en maakt uh, prestatieovereenkomsten... Nou, bijvoorbeeld het feit dat de NTR, de ONPS... allerlei multiculturele programma's maakt... komt daaruit voort. Dus het feit dat je er nu eens eentje aan toevoegt... is niet zo uh, verkeerd. Uh, ik denk dat het ondersteunen van de Nederlandse taal... en dat is uh, mijn opzet... dat het bij uitstek een, een uh, publieke taak is. Want uh, de taal is van ons allemaal... en staat hier en daar een beetje onder druk. En het Nederlandse lied mag wel wat steun gebruiken... Zeker als je kijkt naar het volkse segment... waar we het net al een beetje over hadden, uh, hazes, et cetera... dat kun je moeilijk commercieel exploiteren... omdat de doelgroep die erbij zit vaak ouder is... en wat minder goed verdient. Dus dat moet opgelegd worden dan? Dan moet je dan is het zeker, het niet. Dat, dat moet je zeker uh, vastleggen en op papier zetten, ja. Nico Koffman, de Partij voor de Dieren... heeft bij me weten tegengestemd tegen, gestemd, tegen ja, deze motie. Waarom erg... willen jullie niet meer Nederlandstalige muziek op Radio 2? Ouder willen we best. Dat willen we best. We zijn erg voor de Nederlandstalige muziek, maar we vinden dat de politiek wel verzoeknummers mag indienen... maar dat de politiek zich eigenlijk niet met de redactie moet bemoeien... Uh, van de publieke omroep. Hans de Broeke, tenslotte. Uh, de liberalen hebben voorgestemd. Ja. Ik vind het een totaal onliberale gedachte... om van bovenaf de omroep iets op te leggen. Nou ja, als, het, als het verplicht zou, uh, zou worden... dan uh, kan ik ja, uh, me die uh, gedachte dat dat wel voorstellen. Maar in de motie van Bosma staat toch heel duidelijk... Dat, dat het een aanbeveling is. We zullen zien wat daarvan terecht komt. En het aardige is, ik heb nooit iemand gehoord... toen we de commerciële frequenties verdeelden... en bijvoorbeeld voor... De frequentie naar 100.nl of 100.nl Commerciële. Ja, daar hebben we de eis gesteld dat het zelfs 70% Nederlands talig moet zijn. Nou, daar gaat heel veel Nederlands belastinggeld naartoe. Dan mag je ook best een beetje een, een wens meegeven. En het is niet meer dan een wens. Uh, ik ga zelf de komende weken met heel veel genoegen naar de Radiotour luisteren. Ik denk dat we veel Franse muziek zien langskomen. Uh, ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Maar ook de hè? En vanavond is het volgens mij ook heel leuk met, uh, met Martin Bosma. Nou, dan gaan we nu weer het woord geven aan DJ Martin... voor het aankondigen van nog één Nederlandstalige plaat. En dank u wel, Handenbroeken, Nico Kofferman. Ja, dank u wel. Um, wat is ook weer mijn laatste plaat? Dat werkt ik eigenlijk niet. Dat is de dijk. Oh ja, dat is de dijk. En de reden waarom ik de dijk wilde horen, is uh, toen ik op de middelbare school zat, toen was er een geweldige band en die heette Stampij. En uh, die hadden een geweldige blazerssectie En dan gingen we altijd naartoe. En op een dag vielen ze uit elkaar en toen had de Zaanswerk geen Stampij meer. Uh, maar uit de as verrees toen de dijk. En dat is inmiddels 30 jaar geleden. Uh, ik word ook wat ouder, meneer Van Wezel. Dat en De Dijk is buitengewoon succesvol. En is, is ook echt het rockgeluid. Dus ik heb het palet nu een beetje compleet. Het luisterlied, het volkse, Maar ook het, uh, het hardere ramwerk van De Dijk. En dit is hun eerste single, bloedend Hart. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen. En ik krap wat aan mijn komt. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met zwart. Ik voel alleen het bloeden. ...van hart van De Dijk. Ze bestaan inderdaad 30 jaar. Groot concert in Paradiso in Amsterdam vanavond. En dit was dus de platenkeus van PVV-kamerlid Martin Bosma. Uh, Elspeth Etty, hoogleraar literaire kritiek aan de Vrije Universiteit... ...en boek van de NSC Handelsblad, boek -redacteur. Mooie muziek dit? Moet, moet de publieke omroep dit veel draaien? Uh, nou ja, wat mij betreft moet de publieke omroep zelf weten wat ze draaien... En mijn voorkeur gaat uit naar Franse chansons. Niet, niet het Nederlands zalige lied? Nee. Rudy Wester, oud-directeur van het Instituut Neerlandin in Parijs. Wat, wat hoort u het liefst op, uh, op de radio? Uh, nou, meer Franse chansons nog dan uh, Els wil. Dus uh, eigenlijk alleen maar Franse chansons. Nou, jullie hebben pech vanavond, dat dus ja. spijt me. We hebben jullie uitgenodigd vanwege de controverse in Frankrijk... inderdaad over de schrijver Louis-Ferdinand Céline... Hij wordt door velen gezien als de grootste Franse schrijver ooit, althans samen met Marcel Proust. Zijn boeken reis naar het einde van de nacht... en dood op krediet gelden als meesterwerken. Maar goed, hij schreef eind jaren 30, begin jaren 40... ook pamfletten waarin hij zich tot vriend van Hitler verklaarde... en de Joden de echte vijand noemde. Dit weekend is het 50 jaar geleden dat Céline overleed. En Frankrijk heeft besloten om hem niet officieel te herdenken. Uh, mevrouw om even bij u te beginnen. Uh, hoe is die beslissing tot stand gekomen... om er geen officiële herdenking van te maken? Want bijvoorbeeld uh, dat, dat het eerste Asterix-stripalbum... 50 jaar Geleden verscheen is wel een officieel feest in Frankrijk. Uh, de, de, er bestaat een commissie die al 25 jaar lang een, een commissie voor nationale vieringen, die al 25 jaar lang een lijst opstelt voor alle ministeries uh, van personen of gebeurtenissen die herdacht moeten worden. Voor 2011 staan daar 500 mensen op. Dat is door alle ministers goedgekeurd, ook door Frederik Mitterrand, de minister, de minister van, van, cultuur. van uh, cultuur. En op deze lijst stond dus onder andere Céline. Eh, ook naast uh, Frans Liest en uh, de beeldhouw Majol en naast Erasmus. En, en hoe Madaan komt het dat hij weer van de lijst gehaald is? En uh, Serge Klaarsveld, die is van de vereniging van uh, zonen en dochters... van gedeporteerde joden van Frankrijk. Uh, die heeft uh, meteen geprotesteerd. En uh, binnen 48 uur is uh, Céline van die lijst gehaald door Frederik Mitterrand... terwijl hij hem zelf eerst had goedgekeurd. Wat voor controversie is er nu in de Franse kranten bijvoorbeeld ontstaan? Er is een enorme controverse ontstaan. Het heet ook al de affaire uh, Céline. Uh, van natuurlijk voor- of tegenstanders van hem herdenken. Uh, dat herdenken gaat dan trouwens niet officieel, hoor. Er worden 500 uh, mensen voorgesteld... en daar kan heel Frankrijk iets mee doen wat hij zelf wil. Dus het is niet zo dat het voorgeschreven is. Maar als je iemand van de lijst haalt... Uh, dan heeft hij veel meer... Uh, uh, reuring heeft hij opgeroepen... Uh, uh, dan wanneer hij wel op de lijst gestaan had. Dus dit heeft precies de paradox veroorzaakt... wat uh, de mensen niet wilden. Wat vindt u zelf? Moet hij herdacht worden? Uh, ja, natuurlijk, want... Vriend en Vijand is het erover eens... Uh, dat hij en zowel de, een van de grootste schrijvers van Frankrijk is... van het uh, begin van de 20 20e eeuw... en de Franse literatuur uh, veranderd heeft uh, met zijn uh, schrijven... maar ook, en daar is iedereen het ook over eens... dat hij drie verschrikkelijke uh, pamfletten geschreven heeft... Uh, in 1937 en 1941. Als met die, hoe groot is hij als schrijver? Um, heel erg groot... Het is ook echt. Uh, ik heb in de Nederlandse vertaling bij me van uh, Voyage au bout de la nuit. Ik heb het in het Nederlands. Hij is naar het eind van de nacht. In het Nederlands uh, uh, gelezen. Omdat mijn Frans niet zo goed is dat ik het uh, in het Frans kan lezen. En ook Moord op Krediet heb ik in het Nederlands gelezen. En het zijn geweldige boeken. Het is echt een heel groot schrijver. Ik denk dat het een, een, een, een soort van genie was. Uh, maar uh, een hele erge. Uh, antisemiet, echt die pamfletten. Ik heb er één van gelezen in het Frans. En uh, nee, is, dat is gewoon verschrikkelijk. En ik vind dat je, dat je natuurlijk uh, schrijvers uh, kunt herdenken... en zeker uh, hun, uh, hun, hun prachtige boeken. En dat kan altijd... En dat kan iedereen ook doen, ook de boekwinkels en het publiek. En iedereen, ik vind ook dat hij op school onderwezen uh, hoort te dat worden. Dat wordt hij ook, het wordt hij ook. Maar ik vind het te ver gaan dat er een officiële huldiging uh, komt. Hè, waarbij eigenlijk de overheid dat antisemitisme van hem legitimeert, als het ware. Dus niet herdenken, N niet, niet door de overheid, niet op, niet op, uh, op instigatie van de overheid. Jullie, Wester, de overheid moet zich daar buiten houden. Uh, de overheid uh, heeft in dit geval een officiële lijst uh, samengesteld. En uh, nogmaals, die gaat het niet zelf vieren. Dit is een aanwijzing voor andere mensen die ermee kunnen doen wat ze willen. Of ze dat vieren of niet. En uh, de discussie in Frankrijk is nu hevig natuurlijk. Want uh, uh, wat er vooral nu ook gezegd wordt... dat uh, omdat Frankrijk zo slecht met zijn uh, uh, verleden in de Tweede Wereldoorlog omgaat. Uh, en dat die regering van Fichy en die hele uh, situatie toen toch nog buitengewoon vaag uh, blijft. Dat veel Fransen ook boter op hun hoofd hebben. Dus uh, de uh, biograaf van, uh, uh, hoe heet het, uh, Céline. Mm -hmm. Die heeft uh, gezegd dat hij in elk geval één grote boodschap, belangrijke boodschap. Achtergelaten heeft voor het uh, nageslacht. Namelijk, Frankrijk heeft gecollaboreerd en meer dan de vijand eiste. En evenals de vijand was Frankrijk antisemiet. Echt antisemiet. Hij stond niet alleen. Nee. Hoe, hoe erg was dat antisemitisme van uh, Céline, mevrouw Etty? Wat, wat heeft hij beweerd over Joden? Uh, nou, alles, alle, alle uh, antisemitische clichés. Uh, die er bestaan. Dus alle clichés over... Uh, slechte joden, ongedierte. Nou ja, dat is eigenlijk ook wel de essentie van, uh, van zijn plan. Hij was helemaal begeesterd door bacteriën. En hij vergeleek joden dus ook met... Uh, ja, met, met ongedierte en met, met, met, met, met vuile bacillen. En het moest uitgeroeid worden, daar kwam het op neer. En hij riep ook echt op tot deportatie. En... Uh, dus ja, goed, uh, dat valt niet te vergoeilijken. En er zijn wel mensen, ik geloof André Gide, die heeft gezegd van ja, het, het was een grap. Want anders kan het niet. Hè? Want dan was de, anders was de man krankzinnig. Nou ja, ik denk dus dat hij. Oh nee, maar het was absoluut geen grap. Want hij heeft zich nooit uh, uh, berouw getoond over zijn woorden. Tot aan het eind van zijn leven in 1951. Heeft hij volhard werkelijk. Of 1961 natuurlijk, sorry. Heeft hij volhard in een virulent antisemitisme. Ik zal één citaat uh, citeren uit uh, uh, Bagatelle uh, uh, de Massacre. Dat op de tijd, want het programma ja, is over het uh, heel snel. Ik heb zojuist een vreselijk antisemitisch uh, boek gepubliceerd. Ik ben vijand nummer 1 van de Joden. Nou ja, het ergste. Maar dat, dat zegt vriend en vijand ook, hoor. Het was echt verschrikkelijk. Maar wat ik, vind het even heel, heeft. ik vind het heel verstandig en goed van die uh, Mitterrand... dat hij van die lijst is afgevoerd. En ik vind het echt schandalig of eigenlijk heel vervelend... dat het dan een Jood is, hè, die Klaarsveld, die daartegen heeft geprotesteerd. Ik vind eigenlijk dat iedereen daartegen had moeten protesteren. Nee, want ik vind niet dat de regering uh, door hem uh, eer te bewijzen... of te herdenken, het is niet eens eerbewijs, maar herdenken... dat hij daarmee zijn antwoord die se semitistische opvattingen legitimeert, wat je zo net zei. Wanneer dat is de, de tijd is van de in Frankrijk, jullie beste? Uh, vandaag, aan de dag. Wanneer, wanneer kan het? Wanneer is het lang genoeg geleden als met Etty? Uh, nee, ik vind dat de overheid uh, dat niet moet doen. Nooit, never. We, we, we, zullen we het er over 50 jaar nog een keer nodigen we jullie weer uit. Rudy Wester en Elspeth Etty over de Céline-herdenking... die van minister Mitterrand van Frankrijk uiteindelijk niet door mocht gaan. Dit was het uh, Oog op Morgen op deze zaterdagavond. Morgen is er uiteraard weer een oog... dan met als presentator John Jansen van Galen. Straks BNN met de overnachting. Daarin praat Wilfried Baijens met, hé, hey, verrassing... oud-NOS-hoofdredacteur Hans Larousse. Ik ga thuis nog even uh, Boudenwijn de Groot luisteren, denk ik. En uh, andere protestliedjes uit de jaren zestig. Zoals uh, Meneer de President, wel te rusten. En uh, daarna Armand en uh, Ben ik Te Min. En u ook, slaapzacht van ons alle drie hier in de studio. En een laatste glas im steen.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 Dit is Radio 1.